Voor de beste muziek luister je naar Eurostar Radio. Op zondagavond kun je live op Eurostar Radio skypen en chatten met DJ Jaap en luisteraars vanaf 8 uur. straatjes, daar zijn we weer. Het is 8 uh, uur geweest, 1 minuut over acht om precies te zijn. En uh, ja, ik ben DJ Jaap en net hadden we het programma Transcendence Dance tussen uh, zes en acht uur, dat doen we elke zondag vanaf vandaag. En uh, nu als van ouds het uh, zondagavond belprogramma met... Uh, en hey, hier is DJ Jaap. Juist. Met uh, ondergetekende. Het is vandaag uh, zondag 26 mei 2013. Hij uh, is net uh, 8 uur geweest. En uh, nou, we gaan weer een gezellige boel van maken. Je kan skypen. Het skype-adres is dj-jaap. En dan dj met hoofdletters. En de j van Jaap ook met hoofdletters. Dus dj-jaap. Op skype kan je gratis inbellen. Dan kom je in de uitzending. Dan kan je... Doen wat je wil. Je kan uh, gaan lekker kletsen. Ook uh, met andere mensen die hierin bellen via Skype. Uh, je kan op de chat, die ga ik zo ook even aanzetten. En uh, we maken er een uh, gezellige boel van uh, luisteraartjes. Dus dat wordt uh, genieten geblazen. Zondagavond kun je live op Eurostar Radio skypen en chatten met DJ Jaap en luisteraars vanaf 8 uur. Ja Luisteraartjes, uh, ook gezonde avond je weet het. Uh, Oké, okay, uh, je kan uh, skypen hoor, want de Skype staat aan. Maar ik ga ook zo even uh, de chat, uh, ja die zat toch wel open, maar dan ga ik ga even inloggen. En uh, dan zie je me vanzelf wel verschijnen. Even de microfoon iets opener zetten. Want ik, ben, ik kan mezelf haast niet horen. Dus even kijken. Eurostar. Eurostar. Bijna niet Oké, okay, daar zijn we weer. Hé, hey, wat is dat nou, jongens? Mijn site legt eruit, Nee, toch niet. <laughs> nou, dat uh, gebeurt niet gauw, hoor dat we eruit liggen. Ah, uh, ja, oké, okay, we zijn dus niet op de... Op de stream, Nou, we zitten gewoon dus... Uh... Ik zal er alvast in. En uh, ik ga even mijn nickname even veranderen. Oké. Okay. Nou mensen, jullie kunnen op de, op de chat ook. Nou dan konden jullie, uh, kunnen jullie 24 uur per dag, ook al zijn we niet in de lucht. Je kan gewoon altijd skypeen op Eurostar Radio. En uh, goed, nou, uh, de Skype staat aan, de chat uh, sta ik onder, maar mijn, mijn artiesten naam, DJ Jaap. <laughs> mijn echte naam is ook Jaap, hè? dus uh, alleen, ja, oké. Okay. Goed, nou, ik zie dat er al een paar mensen online zijn, maar ze moeten zelf maar bellen als ze zin hebben. Dus, uh, goed. Oké okay, mensen, we gaan uh, zo een leuk liedje draaien. En... Uh, Oké, okay, goed. We gaan wat draaien van uh, van Walter Mazakaro met, eh.. Uh, met Lovin. Ja, je luisteraartjes. Eurostar Radio. Voor jou, uh, voor mij. En voor iedereen. Wil je hem nog een keer horen? Oké, okay, daar komt hij. Eurostar Radio, jouw radio. Ja, we uh, hebben weer wat uh, nieuwe jingles erbij, hè. Een paar uh, damesstemmen. En uh, onder andere... Uh, deze. En hier is DJ Jaap. Ja... Als je ze de hele avond hè? <laughs> Dus als je zin hebt kun je skypen. Je kan op de chat komen als je dat wil. Daar zit ik ook op. Onder DJ Jaap. Skypen DJ-Jaap. En uh, daar kan je in de uitzending komen. Als je er zin in hebt natuurlijk. En je kan ook gewoon lekker alleen maar chatten. Of, uh, of alleen maar luisteren als je dat het liefste wil. Goed. Hier is ze, live is, van de band Lul. de band Lul uit Frankrijk. Met het nummer Life Is ah, Duo Acoustique heet het album. Prachtige uh, liedjes hebben ze gemaakt. Ongeveer uh, negen liedjes staan er op dit uh, album. Het is allemaal uh, rechtenvrij. En uh, het gaat allemaal via de Creative uh, Commons. Uh, dus uh, het is met dat uh, jullie het weten. En uh, het is uh, nog steeds lente. Het is lente op je radio. Ja. Okay, morgen wordt het beter weer. Het is nu al een beetje zonnig buiten. Ik heb er net in de tuin nog uh, het een en ander uh, een, uh, ongewenst kruid uh, verwijderd uit de tuin. En het ziet er weer helemaal als een plaatje uit. Hè. Ik hou wel van een beetje half half halvercultuurtuin. Dus het moet weer niet te netjes, maar ook weer niet te wild. Een beetje er zien. daar uh, hou ik wel van. Weet je. Ik heb een uh, tuin van uh, 8 bij 10 meter geloof ik. En uh, ja... We hier ongeveer. In uh, augustus wordt dat uh, zes jaar of zo. Nee, op lange acht jaar. Acht jaar alweer, sinds 2005. Dus ja, acht jaar. Dus in augustus wonen we hier al acht jaar. Hey, hier in het laakkwartier in Den Haag. Ja, oké. Okay. Goed, uh, we gaan weer eens uh, een leuk nummer draaien, mensen. Als je zin hebt, kun je skypen. Ik ga even een leuke mix draaien die ik zelf uh, gemaakt heb. Want, uh, ik heb gemixt allemaal nummers uh, van uh, DJ Kovic. En uh, die heb ik gemixt. Het duurt uh, 35 minuten en 10 seconden. En uh, oké okay, luisteraars, veel plezier. En uh, tot over 35 minuten dan maar hè. Elke zondagavond kun je live op Eurostar Radio skypen en chatten met DJ Jaap en luisteraars vanaf 8 uur. We'll <laughs> Raadjes. Ik vind dat het wel een beetje lang genoeg geduurd heeft. Ik laat hem nog wel even op de achtergrond draaien. Oké, okay, uh, DJ Aap. Ah, en natuurlijk, wat is het vandaag? Het is lente op je radio. Juist, nou. Uh, het is vanavond uh, bezadig weer. De zon schijnt. En het was niet eens echt koud of zo, weet je wel. En uh, ja, morgen schijnt het ook prachtig weer te worden. En Dinsdag ook, nou, dan wordt het ietsje minder, maar uh, het gaat in ieder geval niet onder de 10 graden hoor. Zo, uh, dat wordt dus geloof ik uh, tot ongeveer uh, van 17, 18 tot 20 graden. het eind van de week zo rond de 14, dus <coughs> nee, ja, altijd beter dan 6, 7 graden of zo. Wij zo. Of, uh, ja, ik bedoel, ja, uh, misschien, ja, wie weet, krijgen we nog wel mooi weer, hè? wie zal het zeggen. Wel, laten we positief blijven mensen. Ja, we kunnen het niet zomaar smaken dan, uh, <laughs> dan met de reggae muziek. Hè. Laten we een reggae muziekje zo opzetten. Lijkt me een uh, goed idee. Ja, reggae. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet niet of dat ook ska is. Ja, jeetje. We gaan het gewoon proberen. Ja, nou kijk, daar komt hij. Hier is Valencia Ska, dat is Italiaans. En dat is. Uh, Semesca. Uh, Bala, Bala, balla. Daar komt hij. Ja, jongens, Het begint een boel te worden. is <middels> ja excuses excuses het, het was geen Italiaans. Ja, het was Spaans. Het was zelfs nog een live uitvoering ook. Dus uh, Valencia, San Nesca, Baja, Baja, Baja. In plaats van Bala, Bala, Bala. Maar dat staat wel Bala, Bala, Bala. Maar we zeggen Baja, Baja, Baja. Oké, okay, dan vind ik dat ook prima. En het is dus niet Italiaans, maar Spaans. Want dat uh, had ik al gauw gehoord. En ik denk jezus mine jongens. Wat een blamage. Ik zeg zomaar Spaans tegen... Of Italiaans tegen Spaans, nou? dat zullen ze leuk vinden daar, zeg. In Spanje, hè. Maar goed, ik denk dat ze het al leuk genoeg vinden dat we het draaien. Reggae. Ja, reggae. Het heeft verder geen titel. Dus nou ja, goed, het is rechtervrij. Dus we draaien het maar. Hij duurt 23 minuten en 40 seconden. Maar we gaan het natuurlijk niet helemaal draaien. We laten ongeveer 4 à 5 minuten horen. Reggae. Rijk even, meer. Ja. Bob Marley zou zich uh, in zijn gaf omdraaien als hij dit zou horen. Joh. Sorry hoor, maar dit, dit, dit, dit, dit kan echt niet. Nou, dit is uh, echt heel rommelig hoor. Uh, sorry, ik zal hem even op de achtergrond zetten. Lieve luisteraars. Uh, luisteraars van Eurostar Radio NL. Live vanuit Den Haag zenden we hier. En ik ben DJ Jaap. En ik heb een verzoekje aan jullie. Als jullie willen. Het hoeft natuurlijk niet. Maar het mag. En ik zou het zelfs heel leuk vinden. Kunnen jullie skypen. En het skype adres is dj-jaap. Met de hoofdletter dj. En de hoofdletter j van Jaap. En uh, dan kan je live in de uitzending komen. En dan, uh, als je dat tenminste leuk vindt. Dan mag je uh, doen wat je wil, zeggen wat je wil, maakt niet uit wat. En uh, ja, je kan ook uh, uh, op de chat, als je daar zin in hebt, het mag allemaal, beste luisteraars. Nou goed, we zullen eens even kijken. Misschien dat er uh, een Jacco, uh, Jacco, oh ja, Jacco, hoi. Ja, we kunnen dus uh, even... Om Edwin uh, te bellen Wij neemt nie op Hij gooit hem neer Of uh, my neemt nie op Weet ik veel Ja <coughs> Ik vind dat muziek op de achtergrond niet te door. Als achtergrond muziek is het misschien wel lekker Ik vind het een rommelig liedje Neem me niet kwalijk Dus uh, We gaan maar eens wat anders draaien Dus als jullie kunnen willen skypen uh, Skype adres is DJ-jaap en dan kan je hier live in de uitzending komen. En je kan ook op de chat, als je daar zin in hebt. We gaan nou eens een keer wat, uh, wat anders draaien. Ja, boxing Fox Trash was nieuw, of weet ik veel wat. Het is uh, het nummer uh, Kubistan. En het, uh, het is akoestisch liedje. Oké, okay, veel plezier ermee. Dus dat doet me aan de jaren zestig denken, de Animals. En ze hebben ook wel iets weg van, uh, ja, van die uh, tegenwoordig, die, uh, hoe noemen ze dat ook, een beetje beatle muziek. Uh, ja, oké, okay, dat was Alla Tell Me What's On Your Mind. Ja, ik kan niet meer op de naam van die band komen, uit de jaren negentig uh, stammen. En die hadden ook een beetje dit soort muziek. Dus uh, hiervoor, uh, dat was Alla Less met Tell Me What's On Your Mind... En hiervoor hoor je het nummer uh, Kubiskan, de akoestische versie van de Boxing Fox. En uh, Oké, okay, nou, nou mensen, dat, uh, dat is natuurlijk uh, hartstikke gezellig. Het is uh, nou bijna vijf minuten voor negen. En het eerste uur zit er alweer bijna op en we gaan al door tot tien uur. En jullie kunnen skypen via uh, Skype-adres DJ-jaap. En dan kun je live in de uitzending komen. Je kan ook chatten hoor. Chatten 24 uur per dag. Elke dag van de week kun je chatten ook als we niet uitzenden. Want we zenden alleen op zaterdag en zondag uit non-stop. Oké, okay, nou mensen, we gaan het volgende liedje draaien. We zullen wat vaker wat horen van de band à la Les. Zoals, ik vind het zo'n fantastische groep. Weet je wat? We draaien wat van uh, uh, ja. <laughs> Van Anitech, Hotel Rodeo featuring de uh, Stif Eurostar Radio, dat klinkt naar meer. Hotel, oh, back. come on, let's have a little fun for a team. Eurostar Radio is vrije radio. En uh, ja, luisteraars, dat was uh, Anitek met uh, Hotel Rodeo featuring die Spliff. Niet stiff maar Spliff. Oké, okay, luisteraars, we gaan weer uh, gezellig verder, dus uh, hier nog even een korte mededeling. Elke zondagavond kun je live op Eurostar Radio skypen en chatten. Met DJ Jaap en luisteraars vanaf 8 uur. Ja, het kan nog uh, tot een uur of 10. En uh, mocht dat nou echt lekker druk worden, gaan we gewoon tot 12 uur door. Oké okay, jongens. Uh, ja, we gaan uh, weer eens wat uh, leuks draaien. Ja. En... Uh, Goed, we gaan weer verder met een uh, ander leuk liedje. Je kunt skypen als je wilt. DJ streepje Jaap. En uh, het wordt nu uh, Radio Sux van uh, Boxing Fox. Eurostar Radio is vrije radio. Dat was uh, Boxing Fox met Radio Sax. Met Double uh, X. Ja, ik ga jullie een fragmentje laten horen van 24 februari dit jaar. En uh, nou, dat is, uh, kijk, pak weg... Uh, drie maanden geleden ongeveer. Ja, het is nou de 26e. Drie maanden geleden. We gaan even drie maanden terug in de tijd. Daar komt ie. Oh, oh, oh, oh, Schartjes, hier zijn we dan weer. Hè. Dus, uh, <coughs> het is vandaag uh, zondag 24 februari 2012. Hier laatst naar Eurostar Radio. Want ik kon een keer bij de politie werken. Bij de recherche als uh, maandje van alles. Maar uh, de baas daar, die wilde dat ik uh, niet rookte. Oké. Okay. Omdat hij mijn karakter uh, slap vond, hè, als ik dan rookte. Oké, okay, ja. Ja, dat was toen die baas die me dan wilde aannemen. Maar alleen maar met uh, de, de toezegging dat ik dan zou kappen met roken. Oké. Okay. Ja, uh, ja, het is heel raar, hè. Ja, mensen, ja, dat is een uitzending van, uh, van uh, drie maanden geleden. Hè? Nou, we gaan nog eens een stukje horen. Oké, okay, ja, maar kinderen weten niet beter. Kijk, wij zijn volwassen, weet je. Nee, oké, okay, maar je wilt toch ook wel als een kind dat lachen maken met een mop over een, uh, een ziekte man of zo? Dus dat, dat, dat vinden kinderen leuk. Als je dan... Ja, okay. Want kinderen, die kinderen zijn nog gezond. Dus die kunnen daar nog om lachen. Mm -hmm. Toch? Ja, dat is uh, hartstikke leuk. Ja, met, uh, met Edwin Pos, uh, hartstikke leuk, man. We gaan eens kijken wat er uh, nog meer... Uh... Van 24 februari dit jaar terug kunnen halen. Want die uh, nodig is, hè? Mm -hmm. Maar als dat telefoontje precies op de dag van de begrafenis is, ja, dan moet die werken. Oké. Okay. Dus okay. dan, dan, dan, dan gaat het niet naar de begrafenis. Ja, kijk, het lijkt er gewoon wat voor doel het dient. Weet je, is het iemand die echt uh, staatsgevaarlijk is? En echt een mogol. Ja, mensen. Oké, okay, nou goed, dat, dat was het. Uh... Dat was het dan? Oké, okay, we gaan eens even. Nog, uh, ja, jullie kunnen Skype hoor, jongens, alsjeblieft. Skype, Skype, gezellig, man. Gezellig, lekker op de Skype. Of op de chat, wat je wil. Ja, uh, Rolling Stones, Beatles, Golden Earring, nee, die ga ik allemaal niet draaien. Ga uh, ik krijg problemen met de Buma Stem draaien, met de autoriteiten. Brad sucks hier. En uh, met het nummer Time to Take Out of Trash. Het was uh, Brad Sucks, met Time to Take Out of Trash. Oké, okay, Als je luistert naar Eurostar Radio, het is tien minuten over negen precies. En uh, ik ben TJ Jaap. En uh, met het programma, een zondagavond belprogramma op Eurostar Radio. En uh, als je meer informatie wilt, dan kan je gewoon uh, naar ons gastenboek. Of je kan ook gewoon uh, een e-mailtje sturen naar... alle. Uh, naar Eurostar Radio apestaartje, oftewel Eurostar Radio at live.nl ook kijk op de website www.eurostarradio.nl en we hebben natuurlijk hebben we ook nog eens een keer een Skype adres of een Skype adres ja, DJ, er ligt een streepje hier ja, kan je live in de hartje komen je kan ook chatten, ga gewoon naar de chatpagina ja, we zijn tot tien uur live in de lucht. En daarna dan, uh, ja, we kijken, we zijn er misschien een herhaling uit. We hebben hier voor, uh, voor dit programma, dus tussen uh, zes en acht uur, onze eerste uitzending gehad van uh, Transcendence. We hebben het al eens eerder gedaan, bij uh, Eurostar Radio. We voorlopen daarvan. Hallo Radio, moet ik zeggen. Die gaan we eens even kijken of ik die kan vinden. Dan moet ik even zoeken. En uh, even kijken, Eurostar, uh, niet, maar Aloha Radio, hadden we ook een programma. Oh, wacht, wacht eens even, ik ken natuurlijk ook. Ja, wacht, we gaan eens even kijken, Transcendence. Mm. Oké, okay, nou weet je wat, ik ga nu tussentijd de muziekje draaien en dan ga ik het oude programma van uh, Aloha Radio, waar uh, dit station vroeger heette. Dus Eurostar Radio heette vroeger Aloha Radio. Dat hadden we ook een programma dat heette Transcendence. En die is heel vaak gedownload ook. Die gaan we eventjes opzoeken. Maar ik ga even wat uh, een muziekje draaien. Want anders dan. hoe uh, komt er nog niks van? Nou, is dat. Uh, nummer heet dat van DJ Kovic. ¿Se Wat jullie nu horen is een uh, uitzending van, van Alloa Radio. Uit, uh, van vrijdag 26 maart 2010. Dus alweer uh, een, een dik drie jaar geleden. Eurostar Radio uh, heette vroeger Alloa Radio, zoals je misschien wel zal weten. En toen hadden we dit programma. Ik zal een gedeelte hiervan laten horen. Ik weet niet of ik er ook nog live uh, in te horen ben. Of dat er alleen maar muziek wordt gedraaid. Dat heet er al uh, Trans and Dance. En dat is het eerste deel. Uh, vrijdag 26 maart 2010. Dus hier een gedeelte van de uitzending. Ik ga even, even verder zoeken. Ja, dat klinkt ook wel leuk, hè? Dat klinkt ook wel aardig, hè? Ja. Ik heb zelf vermoeden dat het, uh, het was al live, maar zonder commentaar ertussen. tussen. Ja, jammer. Eens dus even kijken of ik een heel oud programma terug kan vinden. Van heel lang geleden. 2009. Week 31, maandag 27 juni 2009. Uh, even kijken hoor. Dat was Allowa Radio NL deel 2. Ik wil eigenlijk... Ja. gaan naar... Zo vroeg mogelijk. De oudste radio-uitzending... Van mij, van DJ Jaap, 2013-2012 zie ik staan. Ik heette toen natuurlijk ook al DJ Jaap. Nou, ik zie heel veel opnames van dit jaar, van 2000. Ja, non-stop muziek met reggae en trance. Ja, dat was ook alleen maar non-stop, dus. Nou, we gaan eens even kijken tot hoever dat gaat. Nou, dan moet ik even het schuifje weer eens open doen. Mm -hmm. Het gaat een beetje fout hier. Nou. Ja. Dat is zie hier al een datum. dus is van 7 augustus 2009. Nou, dat is toch alweer eh, nou, bijna, zeg maar, bijna vier jaar geleden. Maar ik denk niet dat ik erop op te horen ben. Uh, ja. uh, even kijken. Ik moet een live programma hebben. Experience Rock. Dat is al een hele oude hoor. Hey. Ik zie, kan het niet dateren qua datum. Hij is ze 46 keer gedownload of beluisterd. Ja, dat maakt het toch heel interessant. Dan ben ik op de keyboard en Arjan van Dokeraat op een gitaar. Tijdje door, hè? Ongeveer 18 minuten. Ja, dat is zo weer. Moeten van het land naar heel was het nou oké, Ja. Nou, ja, grappig, hè? Ik had dat in 2007 was of zo. Dat zou best eens kunnen. Geniet nog maar even. Hoi de ja, Bruin. Ondertekende dus. Zoals je bent uh, schudden met je heupen uit uh, uh, schin op geel of zo weet ik veel. Hey. De guus komt naar huis. De koe de... en het hooi komt van het land. Uh, de guus komt naar huis want de koeien ma... de vrij. De varkens de... moeder van het land. Nee, was het nou Augustus, nu werd hij altijd niet begrepen. Die spadeerde al zijn schoenendoos aan het wilde wijven <laughs> oh, oh, nee. Oh, voor alle leeftijd. Voor alle gezichten in alle rangen en stonden. Uh, die harde schijf dus op je computer zit, die externe schijf en dat heet dan, uh, zeg maar uh, van uh, Windows kijk, wilt u doorgaan het huh? gaat een klein beetje durf. oh nee, die moet niet weghalen dat kan je niet zetten ik ga even wat anders proberen in deze computer, dan zien wij daar Audio CD. Ja. Ja, luisteraartjes, ja, ja uh, je hebt wat gemist, hè? Ja, ik wou wat uh, zeggen, maar uh, goed, dat is het oude programma Experience in Rock op uh, Aloha Radio, maar we komen terug. Ja. Op Eurostar Radio. Experience in Rock op Eurostar Radio. Juist, nog een keer. Experience in Rock op Eurostar Radio. Eurostar Radio, jouw radio. Ja dat is het uh, natuurlijk, hè. Goed, dat was een oude opname uit uh, 2007, meen ik. Dat was nog vlak voor mijn huwelijk, geloof ik. Dus een je nagaan hoe lang dat geleden alweer is. Oké, okay, we, uh, ja, we hebben nog uh, 32 minuten te gaan ongeveer. Op Eurostar Radio. Uh, ja, helaas, uh, ja, onze Skype staat aan, maar niemand belt ons. Dus ja, dan houdt het op, hè. Dan houdt uh, het op, dan gaan we om tien uur stoppen en dan uh, gaan we de boel uh, online zetten, zodat jullie dit programma kunnen terugluisteren. Goed, nou, we gaan nou maar eens uh, wat muziek draaien weer eens. En uh, nou, we gaan eens even kijken, de nieuwste, DJ Kovic, ja, dat is een fantastische DJ is dat. Hope, dat is een mooie titel, DJ Kovic. Ja, hoe is het? Mooi zo. Ja. Ik ben, ben juist wakker. Ah, ja, ik zag je net al. Uh... Kan zag jij ik... mij zien? Uh, ja, ik kan jou zien. Oké, okay. dit is mijn tweede koffie van vandaag. Ah, Oké. Okay. Mm. Ja. <laughs> Proost. Heerlijk. Ja, hoe is het in Den Haag? Nou, het is vandaag, uh, het was een beetje bewolkt, maar in de loop van de dag is de zon doorgebroken. En we krijgen twee mooie dagen. Dus uh, ja. wat weer betreft. En daarna uh, wordt het wel iets minder, maar het wordt wel zo, uh, ja, het wordt geloof ik tussen de 17 en de 20 graden. Maandag en dinsdag. Vanaf woensdag wordt het, uh, zakt het naar een graad of 13, 14 uh, wel te regen, maar bedoel, we krijgen in ieder geval twee hele mooie dagen. Ja, dus, uh, ja hier is het nu eigenlijk dan ook de, de juiste temperatuur. Zo 8 uh, zo graden overnacht mm -hmm. en, mm -hmm. en misschien 15 of 16 graden overdag. Okay. Maar dat is, ja we zitten al bijna in juni, ja. kijken we over een paar dagen. Dus dan is het wel munter hier. Maar we zien, we zien de lente al tegemoet, als je de kranten zo eens bekijkt, okay. met uh, advertentie van lentekleding. Ah. <laughs> en nou, en ja? het, het, het stopt maar niet, hè? want voordat je het weet, dan uh, hè, moet je alweer aan andere, andere mode kopen, zullen we zeggen. Ja, ja. Nou, dan... Ja, de, ik heb op ja, reacties ja. op Facebook heb ik gezien uh, heel veel mensen dat uh, die regen zat waren. Ja. En, uh, maar ja, ik vroeg het al aan mijn moeder. Mijn moeder is 85. En, wel, en dat was op moederdag. En ik vroeg van, joh, wel, heb je dat vroeger ook meegemaakt? Zegt ze, ja. Want ik gauw in uh, 1960 of 1964 is het ook een hele lange koude voorjaar geweest. En, uh, en uh, ja... ja en sommige mensen zeggen ook van... ...ja, het wil nog niet zeggen dat we een slechte zomer krijgen. Het zou best kunnen dat we een hele prachtige zomer krijgen. Ja, nou hier ook het, uh, is gezegd dat... Uh, ...misschien uh, krijgen we hele lange, he, uh, nog wel echt erg hete zomers. Nou, ik uh, kan me herinneren... ...hier uh, vanaf 1989 tot... Uh, 1993... Nee, tot en met 1992 hebben we vier mooie zomers gehad. Ik denk dat ja. het is afgelopen met de slag, slechte zomers, weet je. En in 1993 toch, de hele zomer heel veel regen geweest. Ik, ik kan me herinneren nog, ja, in de, vooral in de 40e jaren, ja. eh, oorlogstijd en zo en juist daarna, hmm. eh, hele, hele, hele koude winters. Ja, dat uh, heb ik ook gehoord. Ja. Je had uh, toch die hongerwinter in 1944 of zo. Ja, oh, ja. ja daar ja. was het echt, echt koud. Want, uh, wij, bij, bij ons in de buurt stond er een heel groot uh, reparatiekamp van de geallieerden. Mm -hmm. en, en die bracht nogal veel materiaal terug van, van, van die, die, die, die uh, was aan het vechten waren door die, die laatste mm -hmm. grote offensief in, in, in Luxemburger werk is, in de Ardennen. Uh -huh. en, uh, en toen maar konden, we, konden we dan zo uitvinden dat alles was bevroren. Ze konden niks te werk krijgen. Zo koud het was. Ja, ja, ja. En, en je legde je hand aan, aan, aan, een, uh, aan iets staal. Uh -huh. en, en bijna zit Zo koud was het. Ik, ik, wat mij wel eens gebeurd is, je zult het niet geloven. Maar uh, ja, in, in, in die tijd moest je naar school wandelen, hè. er waren geen bussen of zoiets. En we, er, er was een, een, een uh, brug over het kanaal, Eindhoven had een kanaal nog, een werkend kanaal, niet meer. Maar, en toen deed ik mijn tong uit en die, blag, die, die bleef steken, van de kou. Ik kon oh, ja. het niet aan. Okay. Maar gelukkig, ja, gelukkig <laughs> wij, was een cafeetje op die hoek. Dus mijn, mijn, uh, mijn vriend die ging naar het cafeetje toe en die dame die kwam eruit met, met een uh, flesje warm water. Ja, toen ging het wel, maar jezus. <laughs> nooit meer hoor, nooit meer. <laughs> ja, dat, is... ja dat, waren heel, dat waren hele koude jaren. Mm -hmm. dus, en nu is, het, nu is het niet zo heel erg koud, maar het is erg nat. Ja, ja, ja. Ja, maar dat is. Ja. Yeah. Uh, nog iets bijzonders in de politiek gebeurt? Uh, nu... nou, nou in de politiek, uh, we hebben hier in het uh, schilderswijk heel veel moslims wonen. En uh, dat noemen ze dan de Sharia driehoek. En daar uh, ging een gerucht om dat uh, extremistische moslims of fundamentalistische moslims uh, vrouwen uh, uh, uh, aanspraken dat ze geen korte rokjes mogen uh, dragen. Mannen niet uh, mogen, of uh, mensen niet mogen roken. En dat bleek achteraf helemaal niet waar te zijn. Want de politie die kon dat niet bevestigen. Want die zeggen ook we zijn 24 uur per dag in de wijk. Ook de ja. politiek herkende zich daar niet. En zelfs de buurtbewoners die zeiden van nou ja. Het zal misschien eens een keertje gebeurd zijn als incident. Maar we, we hebben er niks van gemerkt. Dus uh, er is gewoon uh, een artikel. in de trouw uh, die had zoiets geschreven. Maar dat bleek achteraf dus helemaal dus niet uh, te kloppen. Dus uh, ja, de moslims die, die weer uh, in een kwaad daglicht worden gesteld, voor dezelfde keer. Ja. Ja. Uh, uh, zijn er bij jullie gisteren, ook, uh, of, of, of was het over het weekend, waren er ook uh, demonstraties geweest voor, van, tegen het, nou wat was die naam, Minnesota ja, of zo? Uh, ja, Minnesota of zo, ja dat klopt, dat is een bedrijf die zaad uh, uh, genetisch ja. manipuleert, zaad van planten en groenten en zo en maar wat zit Guus? Een... Ja, ja. Gu Guus is de klos wat dat betreft. Want die, die uh, probeert alles gewoon in de oorspronkelijke staat uh, terug te kweken. Ja. Yeah. En uh, ja, nou heb ik wel gelezen dat ze een uitzondering willen maken voor volkstuinders. Voor uh, hobby, uh, tuinhobbyisten, die. Uh, yeah. in verenigingsverband werken. Maar ja, in India is er heel veel ellende erover. Uh, want daar hebben ze wel de, de monopolie op... Uh, op groenten en dergelijke. Maar dat is het manipuleren, ik vind, ja, ik vind het toch tegen natuurlijk hoor. Je mag toch niet zomaar de natuur veranderen, vind ik. Dat doe je ook niet ja. met, met dieren en mensen. Ja, gisteren was de eerste, uh, een eerste optocht, zo gezegd. Dat was in, uh, ja, dat in Wellington. In Wellington, uh, een demonstratie tegen het. En, uh, en dan zullen er wel verschillende andere in, in verschillende andere grote steden. Vooral in de, in de steden waar universiteiten zijn. En uh, die gaan dan ook in demonstraties houden. Dus, uh, ja, dat klopt. Ja, Hier, uh, het is in Amsterdam ook geweest. Ja. Dus, uh, yeah. is, is, is, is, is het een Amerikaanse firma die dat. Uh, uh, uh, ik dacht dat wel. Ik dacht dat. Het, ja. uh, ja, wat, weet je wat raar is? Uh, ze dulde geen concurrentie. En, uh, ja, en dat vind ik ook een beetje raar, weet je? Ik bedoel, uh, ze willen toch een open markteconomie? Ja, dus als je ze je dus uh, een beetje achteraan gaat kijken, dan het gaat het allemaal weer om de centen. Ja, precies. Hè? Ja. ja. ja nou, een paar jaar geleden hadden wij hier ook zoiets. En toen uh, dus was het met het, uh, well, ik, ik noem het kunstzaad voor van mais. Ja. Hier wordt veel mais wordt, wordt er verbouwd, vooral voor, uh, voor export. En uh, ja, toen uh, heeft een van, een van die uh, agriculture universiteiten, die, hebben, die zijn dan begonnen met dat uh, andere soort zaad te, te, te ontwikkelen. En ja, er zijn ook een, uh, heel veel uh, demonstraties van geweest. Dus, het is niets nieuws. Nee, het is, uh, het is zeker niets nieuws. <laughs> maar, Helemaal uh, niet. Kijk, ik vind niet echt dat er geld dan wordt verdiend. Maar uh, ik vind dat er wel eerlijke concurrentie ook van andere bedrijven moet zijn. Dat mensen zelf de vrije keuze hebben. Dat ze niet yeah. verplicht bent om van één bedrijf te kopen. Want neem Chiquita, die bananenfabrikant, het is een Amerikaanse firma. Ik dacht dat ze in Colombia zaten. Die hebben een hele ja. dikke vinger in de pop. Net als de, de oliemaatschappij Shell, die bepaalt de prijs. Shell, ja. Shell Nederland. Want het is een Britse-Nederlandse ja. firma. En allemaal leuk en aardig. Maar ik bedoel, hun bepaalde de prijzen. Ja, maar ze moeten toch niet altijd de baas willen spelen, hoor? Ja, precies. Moet... Ja. ja. Ze, ver, ze vergeten dat ze, ze bestaan doordat het publiek koopt wat zij produceren. En ja. als, het publiek, als het publiek nou eigenlijk... Ja, misschien is het een droom, maar als het publiek nou eigenlijk gaat denken, nou vergeet het maar. Waar moeten de centen vandaan komen? Ja, precies. Want ze zijn ja, toch van de, de mens afhankelijk. De, de, de consument, zeg maar. De consument, ja, het is een consument thing. De hele ding de hele ja, een ja, fan. Oké, okay, ja, ik ga weer verder. Leuk even met je te babbelen. Ja, hartstikke gezellig. Leuk. Oké, okay, en uh, goed aan je vrouw? Zal ik doen. We zijn pas oh. zes jaar getrouwd sinds gisteren. Weer zes jaar getrouwd. Dus. Uh, <laughs> We een porsje <laughs> Rozen voor haar gekocht. roze okay. Rozen. <laughs> dus daar was ze heel blij mee. Oké, okay, dus, ja. Uh, zeg tot de volgende keer. Houdoe! Okay. Houdoe! Hey, tot ziens! Tot ziens! Tot ziens! Ja, yeah, wanneer? <laughs> <laughs> Vrijdag of zo, <laughs> Guus! Yeah. Hey, tot ziens hè? Ja! Yeah. Hoi hoi! Nou dat was uh, onze vriend Herman Tecklenburg uit Nieuw-Zeeland. daar woont er al uh, sinds de jaren 50, dus kun je nagaan. We gaan nou weer gezellig verder luisteren als onze eerste beller voor vanavond. Oh, dan heb ik de chat weggeklikt. Zit ik niet meer op de chat. Oké, dat was Herman Tackelenberg. Nou, je hebt in ieder geval toch nog een beller gehad. Luister, we gaan weer fijn verder luisteren naar de volgende artiest. Camera met Disco Teta. All I need. To... All I need. To... het is bijna 10 uur je luistert naar het programma zondagavond wel programma met DJA waar je kan skypen live in de uitzending en, uh, en chatten en nog uh, Herman Tecklenburg uh, nog bedankt voor, uh, voor jouw uh, leuke gesprek uh, via Skype live vanuit Nieuw-Zeeland en uit Auckland als het goed is en oké, okay, we gaan deze live uitzending beëindigen. We hebben nog 15 seconden. Ik zou zeggen, tot volgende week zondag. Bye bye, zwaai zwaai. En tot ziens. gezonde avond kun je live op Eurostar Radio skypen en chatten met DJ Jaap en luisteraars vanaf 8 uur